Zit van der Linde met het NOS-journaal. Door een fout van Nederland hebben 16 mensen ten onrechte een visum voor het Schengengebied gekregen. In een computersysteem van de politie gingen twee maanden lang bij alle visumaanvragen de zijnen op groen. Dat kwam twee weken geleden aan het licht. De onterechte ontvangers zijn mensen die gesignaleerd stonden voor zaken als inbraak. Van zeven mensen kon worden voorkomen dat ze Schengen binnenkwamen, maar negen van hen zijn nog zoek, volgens minister Grapperhaus. Vanwege de harde wind die vandaag verwacht wordt, nemen festivals maatregelen. Drift in Nijmegen en pleinvrees in Amsterdam zijn voor zaterdag afgelast. Mensen met een kaartje kunnen hun geld terugkrijgen. Gisteren viel het mee met de buien en windstoten. Op festival Opwekking waren de tenten en douches dicht... en Pinkpop paste de openingstijden van de camping aan. Code Oranje werd uiteindelijk ingetrokken. De grootste bosbrand ooit in Californië werd veroorzaakt door een vonk van een hamer, blijkt het onderzoek. In juli vorig jaar sloeg een man op zijn ranch een metalen paal in de grond en kort daarna rook hij brand. Het vuur verspreidde zich razendsnel en legde uiteindelijk ruim 1600 vierkante kilometer in as. Bij de Nike Store in Londen zijn dikkere paspoppen en paspoppen met een lichamelijke beperking te zien. Het kledingmerk wil zo diversiteit in de sport bevorderen. Nike werkt al samen met plus-size influencers... die op Instagram sportkleding voor vrouwen met grotere maat promoten. In 2017 introduceerde het merk ook al een sporthoofddoek. Voetballer Eden Hazard stapt over van Chelsea naar Real Madrid. Die club betaalt naar verluid 100 miljoen euro... voor de komst van de Belgische sterspeler... die voor vijf seizoenen heeft getekend. Afgelopen seizoen maakte hij in de Premier League 16 doelpunten voor Chelsea...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 back on Say me free You can set me free For a kiss and Don't make me you shiver You're like a fever My earth is moving Every time that you closer And